4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger Jochems en Tessel Blok. Hij is 84 jaar en nog lang niet klaar. Er is een nieuwe roman van Remco Kampert. En advocatenkantoor Meijering, Fiek van Kleven van der Werf... sleept telegraafjournalist John van der Heuvel voor de rechter. Dat straks in de villa. Nu is het NNW-journaal met Mark Visser. Inspecteurs van de Verenigde Naties zeggen dat er overtuigend bewijs is dat er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. In het rapport van de onderzoekers staat dat de verzamelde monsters duidelijk en overtuigend bewijs leveren dat er raketten met het zenuwgas Sarin zijn afgeschoten, onder meer in een buitenwijk van Damaskus. Vanmiddag zal secretaris-generaal Ban Ki-moon het rapport presenteren aan de VN-veiligheidsraad. Maar door een blunder is de conclusie van het rapport al uitgelekt. De VN had een foto van het rapport vrijgegeven. Door goed op de foto in te zoomen is de eerste pagina van het rapport te lezen. Waarop staat dat er overtuigend bewijs is dat het zenuwgas sarin is gebruikt. De koopkracht van de ambtenaren en leraren stijgt volgend jaar met 2 In het pensioenakkoord dat vandaag is gesloten... is vastgelegd dat de pensioenpremie voor ambtenaren en docenten wordt verlaagd. Omdat mensen voortaan tot hun 67ste moeten doorwerken... wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd. En daardoor kunnen de pensioenpremies omlaag... en daardoor gaat overheidspersoneel er netto 2 op vooruit. Telecombedrijf KPN heeft geen reden om aan te nemen dat er in computersystemen is ingebroken door buitenlandse inlichtingendiensten. Aanleiding is het nieuws over Belgacom, dat Belgische bedrijf vermoedt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA al sinds 2011 stiekem meekijkt. De Belgische premier Di Rupo wil stappen ondernemen als dat nieuws klopt. KPN zegt dat het continu de systemen in de gaten houdt en dat er direct aangifte wordt gedaan als er een inbraak wordt geconstateerd. Vanwege de vermoedens van Belgacom voert KPN wel extra controles uit. Een vrachtwagen met kaviaar is in een greppel terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde vannacht langs de A28 in Drenthe. De chauffeur is waarschijnlijk achter het stuur in slaap gevallen. De peperdure lading was niet meer te redden, vertelt de politie. De vracht, in de vrachtwagen zat kaviaar uh, en we denken dat omdat het koeling behoeftig is dat de caviar uh, als verloren kan worden beschouwd. Hoeveel caviar het precies gaat kon de politie niet vertellen. De Duitse bestuurder van 62 en zijn bijrijder van 37 raakten licht gewond. In het Taunusgebergte bij Frankfurt is een 59-jarige vrouw gevonden. die daar, naar eigen zeggen, al twee weken rondzwierf. De plaatselijke autoriteiten waren al een week naar haar op zoek. Een ruiter trof de totaal uitgeputte vrouw aan in het bos. Volgens het Duitse persbureau DPA had ze al 13 dagen niet gegeten. en had ze zich met regenwater en water uit beekjes in leven gehouden. Het is volgens de politie niet duidelijk hoe ze de weg is kwijtgeraakt. Enkele buien, meest in het noorden. En daar kan het ook onweren. Tussendoor is er ook zon en zo'n 14 graden. Morgen eerst wat zon en enkele bui. Maar later bewolkt en meer regen. en café, ja. Het gaat nog met de files, René Passet. Ja, het gaat nog goed, Ger. De drie files rond Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag bij het Kleinpolderplein. Vier kilometer. En de bocht om de A20 op naar Gouda. Nu een korte dagelijkse file tussen het Kleinpolderplein en het plein 2. Ten zuiden van Rotterdam staat het vast op de A15 vanaf de Maasvlakte. Bij Spijkenisse al 6 kilometer. Nou, de ster gaat de file verder. Wie weet tot zo. Raar.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 Ga naar zilverenkruis.nl/slash ondernemen en krijg een jaar lang gratis het magazine Gezond Ondernemen. Zilveren Kruis, raad en daad.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 Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen ons juridisch panel schuld en boete. Maar eerst is het tijd voor cultuur. En niet zomaar cultuur, want de nieuwe Kampert is er, Anton de Goede. Ja. Een nieuwe roman van de 84-jarige Remco Kampert. Toch een van onze grootste levende schrijvers, Zo niet de grootste. 84 kerngezond en uh, ja, wij weten niet anders... dan dat hij al een tijdje in de Volkskrant bezig is... met zijn herinneringen te, te beschrijven elke week. Waar ik dan altijd van smul en dankbaar om ben. Maar er is nu ook een roman in die herinneringen. Op 13 april, om precies te zijn, noteerde hij... Herinneringen woelen de aarde om en houden die vruchtbaar. Herinneringen zijn de mest van de kunst. En in dit boek, Hotel du Nord laat hij zien dat dit in ieder geval voor hem waar is. Het heet een roman, maar we zijn toch voortdurend ook met zijn herinneringen bezig, lijkt het. En je denkt steeds aan, ja, die kampert. Hij voert allerlei personages op, maar centraal staat een oudere schrijver... Mm. die in een impuls afscheid neemt van zijn vriendin en verdwijnt. En wil oplossen. En de eenzaamheid opzoekt in een Franse badplaats om met zijn herinneringen in het reinen te komen. En het bijzondere is, hij gaat daarbij drinken, alcohol... hij heeft jarenlang uh, droog, droog gestaan. En het lukt hem om in het reinen te komen met zijn verleden. Het is, het is een, een verhaal met een goede afloop. Okay. Hoe het verhaal gaat zal ik niet verklappen... want het, het is ook een soort filmscenario... Ontzettend leuk en daar moet je niks van weten voordat je eraan begint. Maar ik heb het uitgelezen als een pleidooi voor dromen... een pleidooi voor de verbeelding... en voor het teruggaan naar de jeugdjaren voor bezinning. Zodat er een vorm van verzoening met het verleden kan ontstaan. Wat is er eigenlijk aan de hand met de man die het hoofdpersonage mm -hmm. is... en met die andere personen in het boek... die er vrijwel allemaal kille relaties ik op na Ik ga nahouden. niks zeggen over het boek, zeg je. Nee, ik voel okay. dat je begint. Ik besprak een en ander afgelopen vrijdag, laat ik daar dan mee van staan, met Remco Campbell. Lijkt me heel goed. En hij zei daar dit over. Ja, het, het thema van het boek is natuurlijk voor een groot deel uh, ouders en kinderen. Hè? Dat, je zult zien, al die figuren die erin plaatsvinden, zijn of tevreden over hun ouders, maar de meeste toch wat ongelukkig, of ze hebben ze al een tijd niet meer gezien. Dat dus, zijn ook een soort halve wezen bijna soms. En hij is dat heel erg natuurlijk, omdat hij altijd bij pleegouders is opgevoed. Omdat zijn ouders uh, heel, heel, uh, toen hij een baby was, nog uh, bij een auto-ongeluk omkwam. Ja, veel lezers zullen bij Kampert onwillekeurig denken aan de dood van zijn vader Jan Kampert... in een Duits concentratiekamp... Ook weten we dat zijn ouders scheiden toen Remco zelf nog heel jong was. Ik vroeg Kampert of hij nu op zijn oude dag... familiebanden belangrijker is gaan vinden dan vroeger het geval was. Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik, ik bedenk veel na de laatste tijd over mijn familie. Mijn grootvader en mensen met wie ik me prettig voelde. En dat heeft ook mee te maken, ontdekte ik toen ik het boek geschreven had met een soort eigen situatie toen ik kind was. De, mijn vader uh, was al, toen ik drie was, verdwenen uit huwelijk met mijn moeder. en Die heb ik daarna nog maar een paar keer gezien. Dus een ja, echte vader was dat niet. En, uh, en mijn moeder, die was actrice. En die was altijd op reis. Het goede is in dit fragment dat hij zegt dat ontdekte ik nadat ik het boek geschreven had. Uh, hij zet zijn herinneringen kortom in... en is dan zelf nieuwsgierig naar welke inzichten hij daardoor krijgt. En dat is het prachtige. Uh, en ik zei dus tegen hem wat geweldig dat je op je 84 ste nog voor elkaar krijgt... Om, om zo te groeien en te leren. Ja, ik hoop dat er nog een volgt. Hè? Ik heb... Ik heb nog geen enkel idee, maar dit, dit boek is ook zonder uh, dat ik wist dat ik het zou schrijven ontstaan. Dus uh, ik heb goede hoop voor nog één. Nou, laten, daar kunnen we naar uitkijken. Dat is een prachtig vooruitzicht. Hotel du Nord, dat is de titel. Het is uitgegeven bij de Bezige Bij. Ja. Ligt vanaf donderdag in de winkels. En jij zegt, het is een echte kampert. Het is een Dan echte Ik weet niet wat je bedoelt. Ja, zo okay. wil ik maar zeggen. En morgen. Ja, precies. Morgen, Kunststof. Op Radio 1 van 7 tot 8 s'avonds is Petra Postel een uur lang in gesprek met Remco Kampert. Ik wil maar zeggen. Goed zo, dankjewel, Anton. Schuld en boete. Met vandaag Richard Korver, voorzitter van de Landelijk Advocatennetwerk Zedenslachtoffers, Slachtoffers. Marnix van der Werf, strafrechtadvocaat en Anton van Kalmthout. <coughs> emeritus ook leraar strafrecht. Welkom heren, goed dat jullie er zijn. Marnix van der Werf, jouw kantoor dagvaart, misdaadjournalist John van der Heuvel... En uh, uh, als hij niet doet wat jullie zeggen... Of, uh, dan krijgt hij een boete van 25.000 euro per overtreding... wat jullie betreft. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft jullie uitgemaakt, onder andere voor maffiaadvocaten. advocaten Ja. Je overweegt dan niet om te denken, laat me lullen. Ja, zeker. Maar hij doet, uh, hij doet dit soort dingen al jaren. Al jarenlang zijn wij uh, om een of andere reden... het mikpunt van allerlei uh, gescheld en geroep van zijn kant. En dat is ook alleen van zijn kant. Ik weet niet precies op welke wijze wij dat daarnaar gemaakt hebben... maar dat wordt steeds erger. En hij kondigt ook af en toe aan dat hij, uh, dat hij het nog erger zal maken. En als hij ons gaat vergelijken met maffiamaatjes of vrienden van, uh, van de onderwereld, dan gaat hij een stapje te ver. Nee, dus we hef... hebben heel vaak overwogen, laat, laat maar gaan. Hè, want je, ja. je, je rakelt ook heel veel op. Uh, of komt... in gesprek, van keuze je... Ja, dat, dat is ook een aantal keren geprobeerd. Oh. En dat wordt nu waarschijnlijk ook wel weer geprobeerd... Maar... Het loopt steeds op niks uit. Maar een voorbeeldje, want we hebben die dagvaarding gelezen... en daar halen jullie enorm veel voorbeelden aan... uit columns van hem en uit de krant en uit interviews... met Panorama onder andere en zo. En hij heeft jullie op een bepaald moment, zegt hij... raadgever van beroepscriminelen. Maar dat, misschien heel naïef, maar dat ben je toch ook als advocaat? Nee, kijk, hij, hij bedoelt het uh, kennelijk zo... dat wij mensen uh, uh, adviseren over hoe je beroepscrimineel moet zijn. En dat is niet okay. ons vak. Ons nee. vak is dat als een, is bijstaan een persoon... De... En dat kan een persoon zijn die uh, incidenteel met strafrecht in aanraking komt... maar dat kan ook een beroepscrimineel zijn. Als die een probleem heeft, een strafrechtelijk probleem... dan staan we die bij. Ja, dat is het verschil tussen raadsman en ja. raadsgever. Nou, dat is nogal een verschil, ja. ja. ja. ja. Nou ja, ik had een hele theorie nee, dat het hetzelfde was... maar dat doet er nou niet hij toe. Hij zegt nog heel veel meer dingen. Hè. Hij, zegt, ja. hij zegt allerlei dingen die ook... Um, ...het beeld van het publiek in de advocatuur uh, verslechteren. Dat, dat, dat, dat is ten onrechte. Dat is bij ons al helemaal ten onrechte. Mm -hmm. Ik durf wel te beweren dat wij heel secuur en heel, heel strak zijn. En dat wij ook een belangrijke functie vervullen ja. daarin. En als hij zegt dat er om ons kantoor prikkeldraad moet staan... ...en dat wij ons bedienen van trucjes. Nou, hm. Het is gewoon allemaal bezijdende waarheid. Daar ja. moet hij een keer mee ophouden. Ja. Wat is nu het strafrechtelijke punt dat jullie denken... ...wij maken een kans voor de rechter? Ja, het, is, het is een kort geding. Um, uh, kijk, je, je mag uh, dingen van mensen vinden. En je mag ook dingen over mensen zeggen. En soms zijn ze ook niet gefundeerd. Uh, als het schelden wordt, wordt het al bedenkelijk. Als het beledigend wordt en, en uh, schadelijk voor je eer en goede naam... dan mag het hm. niet meer. dat, hoe is toon je dat aan? Maar Hoe zeker? toon je dat nou aan? Nou ja, over de term maatjes natuurlijk beroemd. Dat heeft Jord Kelder geweest. gezegd ja. tegen uh, Moscovic. Ja, mocht ook niet. En Jort Kelder was een groot verschil ook nog. Jort Kelder die had op zich uh, ook wel argumenten om dat te zeggen. Je kunt erover discussiëren of dat valide argumenten waren of niet. Of je Moscovits een maffiamaatje mag noemen of niet. Maar hij had argumenten en Van der Heuvel heeft daar helemaal Richard, geen argumenten voor. als, als, als collega, uh, advocaat... Uh, denk je dat, dat het ooit zover kan komen dat je ook denkt... nou als de grens bereikt, ik stap naar de rechter? Of zeg je, je moet, je moet dat eigenlijk nooit doen, het is niet verstandig? Nou nee, ja, er kunnen heus redenen zijn om naar de rechter te gaan. Alleen ik denk wel in, in zo'n geval als dit... Uh, eigenlijk... Uh, wordt er hier een podium gecreëerd voor deze journalist met deze uitlatingen, welk podium je volgens mij nou juist niet wil hebben. Um, hebben ze door door het naar de rechter te, te brengen. Uh, ja, uh, Kijk, maar wij <kijkt> hebben het daar ook over. Ja, zeker, ja. Hier, uh, iedereen praat over. Aan de andere kant, ik heb het ook even gelezen. En wat mij opviel, was een passage waarin uh, deze man kennelijk zegt dat advocaten als uh, van de W CS, zeg maar, ja. het rechtssysteem kapot maken. Mm -hmm. uh, en ervoor zorgen dat de gewone burger geen enkel vertrouwen meer heeft in ons rechtssysteem. Uh, die zien grote criminelen dat de dans ontspringen op basis van vormfouten en juridische slimmigheidjes. Nou A, eh, kunnen criminelen op die manier helemaal de dans niet meer ontspringen? Dat is echt eh, decennia geleden. Namelijk in de tijd dat deze journalist nog politieman was. En ik vraag me af of die niet een beetje is blijven hangen. In maar. die periode eerlijk gezegd. En ik vind het op deze manier neerzetten van mensen... Ja, ik vind het weinig chic. Maar mm -hmm. ik zou daar zelf niet zo heel snel een, een kort geding aan gaan wijden ja. eerlijk gezegd. te van houdt. even over het juridische punt. Het, het komt erop neer dat je in de goede erename aangetast bent. Mm -hmm. Maar dat moet je dan op de een of andere manier kunnen kwantificeren. Kun je dat kwantificeren door te zeggen... nou, dat heeft heeft ons zo x aantal klanten gekost deze maand. Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen. Nee, uh, maar ik, moet je, ik, ik denk dat uh, nee, maar dit kantoor daar niet van afhankelijk is. Maar, nee, maar moet je het op dergelijke wijze aantonen voor een rechter? Nee, Wil je nee. dat serieus nemen? Nee, nee ik denk dat uh, de uitlatingen... die moeten overtuigend genoeg zijn om objectief te kunnen vaststellen... dat of het nou dit kantoor is of mensen van dit kantoor of anderen... daardoor in een, een goede naam zouden worden aangetast. Als het tegen mij zou worden gezegd dan denk ik dat ik uh, de grens ook wel bereikt zou vinden. Ook het dus blijft voor mij wel de vraag, maar misschien is het een overbodige... waarom ook de Raad van Journalistiek, maar misschien hebben jullie het al een keer gedaan. Want daar zou ik ook mijn klachten hebben gedeponeerd. Nou, dat is zeker gebeurd. Is We weg. hebben ja, tegen, ja. tegen Van der Heuvel en ook tegen De Telegraaf... in de afgelopen vijf jaar misschien wel zeven of acht klachten klachten uh, oh, okay. ingediend. En de Telegraaf doet daar niet aan mee, aan ja? de Raad voor de Journalistiek. Maar we doen het toch. En die winnen we ook allemaal. Maar wat zou... Zo... Nou, nou, nou, in, in het kort geding en ook die passage die daar genoemd worden die, die, die beschuldiging in de zin van dat die advocatuur de strafrechtspleging kapot maakt. Ja, ik denk eerder gezegd dat het meer aan dit soort type journalisten ligt. dat het publiek het vertrouwen in de strafrechtspleging begint te verliezen. Want er worden natuurlijk suggesties gewekt in, uh, in kranten. ten aanzien van lezers die. denk ik niet alle nuances. Maar dan Maar nog even een, opvormen. een puntje. Want Ger zei. of nee, jij zei, sorry, uh, Marnix. Uh, toen Moscovici had zei over. Uh, sorry, toen Jort Kelder had zei over Moscovici. onderbouwde hij het in elk geval nog enigszins. Uh -huh. Kan uh, uh, um, deze John van den Neuvel voor de rechter. als hij met een heel sterk onderbouwd verhaal komt. Ik noem maar iets. Kan die, nou ja, je kunt maakt hij dan nog als, een kans dat de rechter zegt... Ja, als, sorry, als, hij, als iemand een maffiamaatje is... Hè, als iemand banden heeft met de onderwereld... Uh, bijvoorbeeld zaken doet met zijn eigen uh, klanten... Uh, daar over de vloer komt... of als soort, feesten is waar geld kasseert, van gemaakt zijn... feesten, dansen op feesten en partijen... <tie> dan zou je kunnen zeggen... ja als dat gebaseerd is op feiten, dan zou dat kunnen. Hmm. Maar bij hem is dat niet zo. En hij zegt het ook niet om dat soort redenen. Hij zegt het uh, kennelijk in zijn toenemende boosheid... Uh, om iets... Waar wij niet zo goed de vinger achter kunnen krijgen. Maar nee. nou, dan. Eh, even, wat ik mij nog afvroeg. Uh, uh... Als hij gewoon zijn mond houdt... en althans als hij niet verder aan het schelden gaat tegen jullie... dan is er helemaal niks aan de hand. Waarom vragen jullie niet aan de rechter... dwing deze John van de Heuvel waar te maken dat wij maffia-advocaten zijn? Nee, dat vragen we niet. We, nee, we, nee, dat begrijp we, ik. Ja. Maar waarom niet? Want dan heb je... Dat is toch dreigender? Dit is gewoon als hij zijn mond houdt... nou oké, okay, dan gebeurt er verder niks. Nou, dat ja, denkt hij ook niet. Nou ja, we, we willen hem ook niet het vel uh, verder over de oren trekken dan uh, noodzakelijk is. We willen gewoon dat hij ophoudt... en op een normale wijze journalistiek bedrijft. Zoals, er zijn honderden strafrechtsjournalisten. We hebben met, met niemand een probleem. Behalve met deze meneer van der Heuvel. En hij gaat gewoon telkens een stapje verder. En zijn, zijn bewoordingen worden ook stel, telkens grievender maar, en, en diffamerender. Voordat we daar een ander onderwerp gaan, wil ik nog even vragen aan jou, Richard. Of het nog verschil maakt. Die uitlatingen die zijn pittig inderdaad een behoorlijk grievend. Maakt het dan nog verschil, denk je, bij de rechter... of dat gedaan is... In, in zijn verhalen in de Telegraaf... of dat hij dat doet als columnist... die altijd wat meer vrijheden kennelijk hebben. Nou, of, kijk, of maakt dat niet uit? Hij, hij heeft kennelijk ook uh, ergens in een interview uh, gezegd... van ja, ik mag het misschien niet zeggen... maar ik mag het wel denken en dan mag jij dat opschrijven. Ja, dat heb ik je, toch gezegd, hè? Als ja. je het op die manier gaat brengen... dan. Ja. Begint dat er toch op zijn minst ernstig op te lijken dat je het alleen maar zegt om te kwetsen ja, en niet ja. om een inhoudelijk juridisch punt over nee. te brengen. En dan heeft in ieder, dus ook een advocaat, het recht om te zeggen tot hier en niet verder. Ja. Ja. Ja, he helemaal tot slot, Marnix. Heb je echt helemaal geen flauw van een idee... Uh, wat hierachter zou kunnen zitten? Er moet oh, ook nee, iets gebeurd zijn. Uh, wij, uh, wij breken ons daar natuurlijk al jaren het hoofd over... maar dan moet ik gaan speculeren. Dat, dat nee, ga ik niet doen. Nee, zeker niet uh, in, uh, met een kort geding in, uh, goed, in aantocht. Staatssecretaris Deven. Het mag niet ontbreken in deze uitzending, daarom heb ik het <lacht> ook. Hij uh, komt, <lacht> komt wekelijks langs. In een uh, brief aan de Kamer zijn nieuwe, wat humanere asielbeleid gepresenteerd. Dat uh, heeft hij vrijdag besproken in het kabinet. De coalitiepartij, uh, de Partij van de Arbeid, is behoorlijk juichend... over de behaalde resultaten, ziet het de goede kant op gaan. Anton van kanthouden, is dat terecht? Is er daadwerkelijk een verschuiving zichtbaar? Minder asielzoekers in het gevangen, dat is al wat. Ja, nou, er is vooral uh, in, in de kranten vrij sceptisch toch gereageerd op, uh, op de brief. Er zijn wel twee punten die uh, wel opmerkelijk zijn en ook wel een vernieuwing betekenen. In ieder geval op papier, of hoe het straks uitpakt is, vers 2. De eerste is dat na twintig jaar voor het eerst uh, wordt erkend dat uh, mensen die hier geen verblijfsvergunning hebben, dat ze niet als criminelen moeten worden beschouwd. Dus ook niet meer moeten worden vastgezet onder een regime wat bedoeld is voor strafrechtelijk gedetineerden. Dat is het eerste punt. En het tweede is dat mede ook door de bezuinigingen overigens... dat er nu eindelijk ook alternatieven voor die detentie worden gecreëerd. Terwijl het eh, eigenlijk in het verleden bijna automatisch... als iemand illegaal op straat werd aangetroffen... Hmm. dat hij in de vreemdelingen ging. Hmm. En dat zijn wel twee, twee belangrijke vernieuwingen... Eh, overigens, en ook de capaciteit, hè, die, die neemt af. Een paar jaar geleden hadden we 3200 plaatsen, dat is ongeveer een kwart van onze detentiecapaciteit, alleen maar voor mensen zonder verblijfsvergunning. Dat wordt nu teruggebracht tot 800, 900, dus dat is een aanzienlijke reductie. Ik vroeg me af uh, waarom je zoiets uh, doet. Is dat om jezelf uh, van teven uit zichzelf te dwingen van, ja, ik wil, ze wel, ik wil ze wel in de bak gooien, maar kan niet, want ik heb die, die cellen gesloten. Wat, uh, nou, ja, moet je dat al, zien? Die, die sluiting uh, van, uh, van de cellen, dat stond al in het masterplan, dus ja, die uh, daar stond zuinig. over een aantal van 800 genoemd. Ja. Dus dat staat een beetje los van, van deze brief. Ik denk niet dat hij uh, vol overtuiging deze brief heeft geschreven. Want nee. uh, het staat haaks op waar de VVD met name twintig jaar lang uh, het precies tegenovergestelde ja. geluid heeft laten Er zijn toch ook allemaal maar, Want je zegt wel hè, je wordt niet meer tenzij je crimineel bent of je crimineel gedraagt Zomaar in detentie geplaatst. Maar een heleboel toch nog wel. Ouders met kinderen in elk geval niet. Maar je wordt daar ook geplaatst als je je onttrekt aan toezicht. of als je niet meewerkt met uitzetting. Uh, nou ja, dus dat hij, kan je, je al gauw vinden. Fixen. Ja, dat kan je al gauw vinden. Nee, maar dat, dat, dat is waar. En uh, een van de grote problemen, en dat begrijp ik ook niet... dat binnen het bedrijf van arbeid die relatie niet wordt gelegd... dat is dat als straks die, die wets, dat wetsvoorstel strappenstelling illegaliteit er komt... dan dat creëren, iedereen, we, dat ja. creëren we dus honderdduizend uh, criminelen. Ja. En dan uh, is, zijn deze bepalingen nauwelijks meer van toepassing. Ja, Richard, ik begrijp wel dat de PvdA hier uh, blij mee is... want die moeten toch een keer een compromis verdedigen. En dat doe je net alsof je het fantastisch vindt. <laughs> Ja, En wat is nu je vraag aan mij? Nou, je vraag, mijn, mijn vraag aan jou is dat criterium dat Anton ook zegt... Van, we moeten nog zien hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Maar als het uitgangspunt heel duidelijk is... dat die mensen niet te crimineel behandeld mogen worden... dan is dat toch een keiharde meetlat voor het gedrag van de overheid zometeen? Bij, bij, bij aanvraag wel, maar het is eigenlijk zoals jullie net ook al zeiden... als iemand op wat voor reden dan ook de indruk wekt... niet mee te werken aan zijn eigen uitzetting... dan is dat kennelijk weer een reden om iemand wel vast te zetten. Daar kan je natuurlijk heel erg over gaan twisten. Ik heb het altijd heel vreemd gevonden. In het strafrecht hoef je niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Um, je hoeft in het begin zelfs niet mee te werken... aan de tenuitvoerlegging van een straf. Je mag een ontsnappingspoging doen. En als je dat lukt, word je dat niet nagedragen in strafrechtelijke zin. Maar als je vreemdeling bent, dan ben je... Op opeens verplicht om mee te werken aan je eigen uitzetting. Ja, ja. Ik vind dat vrij inhumaan. Dat is een van de redenen waarom ik geen vreemdelingenrecht doe. <lacht> ik kan daar heel slecht tegen tegen dat soort ja. dingen. Ja. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk zaak, niks als je het daarmee eens bent tenminste... om zo snel mogelijk, als dit allemaal in werking treedt... een proces te beginnen tot aan de Hoge Raad... om duidelijkheid te hebben hoe je een en ander nou moet opvatten. Ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Er gaan mensen... Uh, ...gecriminaliseerd worden, linksom of rechtsom... ...die dan toch weer die detentie in verdwijnen. Hm. En die zullen het daar niet bij willen laten zitten. Hm. Maar die cellen die zijn dicht voorlopig. Wat gebeurt er dan? Ja, maar er zijn ook wel andere cellen. Hm. Kijk, Ik denk dat dat zijn uh, problemen van praktische aard. Uh, wat wat een, stap, een grote stap voorwaarts zou zijn in, in mijn optiek... ...is dat in ieder geval gezinnen met kinderen... Uh, ...zoveel mogelijk buiten detentie ja. blijven. Nou, dat geloof ik dat dat het enige echte harde punt is, hè? Wat, wat in die brief staat althans. Die sowieso niet. Ja, plus uh, nogmaals die ontwik de ontwikkeling van de alternatieven waar men nu met, uh, met uh, pilots mee bezig is. Ja, dat zal men toch wel moeten doorzetten. En ja. nogmaals, de vraag blijft natuurlijk, dat is, dat is een algemeen punt wat in dit stuk niet staat. We hebben naar schatting 100.000 illegale per jaar. Die in Nederland verblijven. Per jaar kunnen we langs die weg van detentie en alternatieven er een paar duizend uitzetten. Dat betekent dat we sowieso al veertig jaar bezig zouden zijn. Ook met dit nieuwe beleid om die honderdduizend het land uit te krijgen. Maar tegen die tijd zijn er weer honderdduizend nieuwe. Dus als bijdrage aan de beheersing van het vraagstuk van mensen zonder verblijfspapieren. Want het buitenschuldcriterium bijvoorbeeld wordt niet uitgebreid. En zo zijn er nog wel een aantal andere kritiekpunten. Mm -hmm. Dat wij het kunnen constateren dat er ook niet zo verschrikkelijk veel in de praktijk verandert. Ja. Het wordt wat humaner. Richard, eh, kort tot slot, wat zou Teven moeten veranderen dat jij zegt? Hé, hey, nou wil ik wel uh, vreemdelingenadvocaat worden? <lacht> <lacht> nou ja. Kijk, weet je, ik heb altijd het idee. Ik ben geen vreemdelingenrechtsadvocaat. maar dat dat soort procedures vrijwel kansloos zijn. Dat je bijna alles verliest tegen de klippen op moet. En als je heel veel geluk hebt in het bestuursrecht. dan krijg je een keer gelijk. Maar dan zegt de bestuursrechter: Ik vernietig de beslissing. maar laat de rechtsgevolgen in stand. Ik heb één keer een bestuurszaak gedaan. Dat was de beslissing. Het betekent zoveel als je hebt al gelijk. maar je krijgt het niet. Nou, daar kan mm. ik heel slecht tegen. Ja, Oeh, ja. ja maar niks. Okay. Ja, ik ben ook geen deskundig op het gebied van vreemdelingenrechten. maar juist daarom ben ik een keer meegeweest met een Nepalese jongen. En die werd uitgewezen op basis van een Amtsbericht... waarin stond dat het in het gebied waar hij, kwam, waaruit, waar hij vandaan kwam dat het daar veilig was. Ik kwam daar destijds ieder jaar. En ik zag zelf de gaten in de muren, de, de afgeschoten daken... De, de halve gezinnen, mensen bang, jongens van vijftien met geweren op straat. Het Sloeg helemaal nergens op, dat Amtsbericht. Ja. Maar de rechter kan er niks mee, want die mag alleen maar de procedures toetsen. En kijken of de procedure correct verlopen is. En ja, die jongen die werd dus gewoon dat zoek ja. ze, afgewezen. Dat, dat ja. willen ze nu toch gaan veranderen. Ja, ja de zo mee, ook weer door de Europese ja. richtlijnen, dat de rechter, de rechter nu voor kan lich gaan lich toetsen. Beoordelen. En dat zou een belangrijk verschil kunnen gaan geven. Ja. ja, dat wel. Oké, okay, tot slot. De Rijksreger. Je gaat onderzoek doen naar twee Limburgse officieren van justitie. Die hebben contact gehad met een politieman die verklaard heeft in een fraudezaak tegen huisjesmelker Joepier. En die officieren van justitie zouden bij de verklaring van de politieman hebben meegekeken terwijl de getuige de verklaring ondertekende. Uh, dat mag kennelijk niet. En sterker nog? <laughs> nou, als dat alles is, dan uh, nee, zou ik de vlag ze zou, uitsteken. Ze zouden ook, ze zouden ook zeg, uh, uh, hebben geholpen om zijn verhaal een beetje om te buigen... en een beetje ja. af te stemmen ja, dat, nou, op informatie te buigen, uit het dat hij kwam hij kwam niet. Uit. Uit. Ja. Hij, hij kwam er niet uit en hij heeft ja. hulp gevraagd. Hey, dat kan het, toch? Ik ken, het, ik ken het dossier niet, maar dat heb ik ook ergens gelezen... dat ze hem zouden hebben geholpen om zijn verklaring af te stemmen op het dossier. En dat mag natuurlijk niet. Ja. Het, het getuige kan alleen maar verklaren wat hij weet... of wat hij uit eigen wetenschap heeft waargenomen. Als je, zo, als je de waarheid gaat verbuigen... dan is het goed als de onderste steen bovenkomt. Hm. Oh, het zou, die zou wel eens goed zijn als er ook gedragsregels komen voor officieren van justitie. Uh, want uh, dit bericht uh, noodzaakte een cliënt van mij die verdacht wordt van vastgoedfraude, direct om mij te bellen en te zeggen: zie je wel, ze doen het daar ook. Uh, want wat was er bij ons het geval? Uh, officieren van justitie vinden het kennelijk heel normaal om met vervalisanten te gaan lunchen uh, als die als getuige worden opgeroepen. En hm. ja, wij weten dan niet wat daar besproken wordt. En ook in die zaak was het nodig dat de rechtercommissaris tegen de officier zei: nou, dat lijkt me nou niet zo handig. Hm. Uh, uh, u moest eens weten wat er gebeurt als Marnix of ik dat zouden doen met getuigen. Dan mm. hebben we echt een probleem. Maar is dat niet geregeld? Staat er niet ergens dat dat gewoon niet kan? Dat ligt zo voor de hand? Of er geen jurist voor, voor, er voor te zijn? Nou ja, er is een ja. wetsartikel dat zegt dat je getuigen niet mag beïnvloeden... Er maar daar staat niet zo voor lunchen. Ja. Nee. Maar en, er schijn van. Maar ja, goed. Ja, en, en het feit dat de Rijksrecherche hierop is gezet. Zegt dat wat? Dat ze het daadwerkelijk wel echt hoog opnemen? Of hmm, niet? Vraag ik me af. Want het is, de Rijksrecherche is natuurlijk ook recherche. Ja. En het is, het is toch het weer al. de slager die uh, zijn eigen vlees gaat keuren. Ja. En dit is bovendien helemaal nog een gekke zaak. Die al een tijdje stil heeft gelegen. Omdat er ook weer gedoe was met een, met een kroongetuige. Die had uh, iets verklaard. Vervolgens mot gekregen met het OM. Die verklaring is de kluis ingegaan. Mocht niet gebruikt worden. Maar gedurende de zaak bleek dat in elk geval... de officier van justitie daar toch gebruik van maakte. Ik weet niet of dat dezelfde officier van justitie is... die zich dit gedaan heeft met de politieman. Maar ik bedoel, er, er loopt daar wel heel erg veel fout. Zou zo'n zaak daarop helemaal kunnen barsten, Richard? Ja, die zou misschien zelfs alleen al... op dat gedoe rond die kluisverkaring kunnen barsten. De verdediging in die zaak stuurt daar in ieder geval wel op aan. En dan komt dit er nog bij... Uh, ja, ik begrijp dat de rechtercommissaris zelf een brief heeft geschreven... aan de hoofdofficier dat hij dit gedrag verbijsterend vond. Dat lijkt me toch wel veelzeggend. Ja. Oké, okay, ik wilde jullie bedanken. Marnix van der Werf, Richard Korver en Anton van Kanthoud. En u melden dat wij er morgen niet zijn. Want het kan er niet zijn ontgaan. Het is morgen Prinsjesdag. En dan zitten hier de collega's van de NOS... voor alle analyses, politieke, maatschappelijke commentaren... op de troonreden, op de hoeden ongetwijfeld ook. En op, de, op het geld, want daar gaat het om. Ja. Um, Zometeen na het journaal. Lucella Carasso met het Radio N-journaal. Goedemiddag. Hi. Ook over Prinsjesdag natuurlijk. Uh, niet alleen inhoudelijk, maar ook uh, Henk Krol hebben we. Ook inhoudelijk, maar ook over zijn tackle, Loekie. Want tackle? via Twitter zocht hij een oppas voor zijn tackle morgen op Prinsjesdag. Dus we praten even over met hem. Schijnt hij ook gevonden te hebben. <laughs> uh, Jos van Rij, dat is een lokale politiek die overweegt nu zonder de VVD verder te gaan in Roermond met een uh, nieuwe partij. Dus we zijn in Roermond vanmiddag. Het overleg over Syrië natuurlijk volgen we. En veel meer. Oké, okay, dankjewel. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Inspecteurs van de Verenigde Naties zeggen dat er overtuigend bewijs is... dat er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. In het rapport van onderzoekers staat dat de verzamelde monsters duidelijk... en overtuigend bewijs leveren dat er raketten met het zenuwgas Sarin zijn gebruikt. Vanmiddag zal secretaris-generaal Ban Ki-moon het rapport presenteren... aan de VN-veiligheidsraad. KPN heeft geen reden om aan te nemen dat er in de computersystemen is ingebroken door buitenlandse inlichtingendiensten. Dat zegt het telecombedrijf naar aanleiding van het nieuws over Belgacom. Dat Belgische bedrijf vermoedt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSE al sinds 2011 stiekem in de systemen meekijkt. Een schutter heeft op een marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad Washington... in het wilde weg om zich heen geschoten. Daarbij zijn verschillende mensen gewond geraakt... maar er zijn ook berichten dat er doden zijn gevallen. De schietpartij was in een hoofdkantoor van de marine... waar zo'n 3000 mensen werken. De schutter bevindt zich vermoedelijk nog in het gebouw. Het cruiseschip Costa Concordia is los van de rots... waar het ruim anderhalf jaar geleden op strandde. Vanochtend werd met het vlot trekken van het schip begonnen. Bergingsoperatie duurt nog tot ver in de avond. In het Taunusgebergte bij Frankvoort is een 59-jarige vrouw gevonden... die daarna zeggen zeg al twee weken rondzwierf. De plaatselijke autoriteiten waren al een week naar haar op zoek. Een ruiter vond de totaal uitgeputte vrouw. Bij Schavenzanden is een vinvis van zes meter lang aangespoeld. Museum Naturalis uit Leiden gaat het dier morgen ontleden... en de onderzoekers gaan er onder meer op zoek naar de doodsoorzaak van de vinvis. En in Den Helder is een 17 meter hoge hindoe-tempel geopend. Het gebouw van vijf verdiepingen staat midden in een woonwijk. Het is de eerste ganesh tempel in Europa. Schilders uit India en Sri Lanka hebben aan de versieringen gewerkt. En honderden hindoes bezochten de openingsceremonie. Dat is het belangrijkste nieuws. Hoe staat het ervoor op de weg? René Passet. Best aardig. Weliswaar tien files. Dagelijkse files. Maar ze zijn over het algemeen... niet al te lang. Vaak niet langer dan drie kilometer. Ze staan vooral rond Rotterdam. En bij Amsterdam. Niet zo heel veel dingen... die opvallen. Wel was er net wat aan de hand... bij Alkmaar. En daardoor nu file op de A9... vanuit Amstelveen. Voor het knalpunt Kooimeer. Twee kilometer. Bij de Van Brinoorbrug is wat gebeurd... op de A16 naar het zuiden. Want er staan drie kilometer... file op de parallelbaan. En de langste file van dit moment vinden we... ten zuiden van Rotterdam. Op de N15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 U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op VolvoCars.nl. Het NOS Radio journaal Lucella Carasso. Goedemiddag. Aan de vooravond van Prinsjesdag komt FNV met een looneis. U kunt bij ons horen wat de inzet is van de vakbeweging bij de CAO-onderhandelingen. We volgen ook de reddingsoperatie van de Costa Concordia. Het schip wordt in Italië met een spectaculaire methode boven water getakeld. Tenminste, dat proberen ze. En de winnaar van de Ronde van Spanje die miste vanochtend zijn dopingcontrole. Misverstand of meer aan de hand? We beginnen eerst met Syrië. Wat betreft Syrië komen de partijen er maar niet uit. Dat bleek vandaag na topoverleg in Parijs. Aan de ene kant heb je Amerika, Frankrijk en Engeland. Aan de andere kant staat Rusland. Correspondent David-Jan Godfroy in Moskou. David-Jan, dan praten ze over die chemische wapens in Syrië. Wat, wat is nu het probleem tussen, tussen deze twee blokken? Nou ja, wat, wat Washington, uh, Parijs en uh, Londen willen. is uh, zo snel mogelijk een uh, Veiligheidsraadsresolutie opstellen. waarin staat dat als uh, president Assad van Syrië. niet voldoet aan de eisen die gesteld worden. aan, aan de opruiming van die, uh, van die chemische wapens. dat er dan sprake moet kunnen zijn van, van chemisch in, uh, ingrijpen. En wat Rusland zegt bij monden van minister van Buitenlandse Zaken. Lavrov, is. zeggen: van nee, daar begin je aan de verkeerde kant. Uh, wat, wat ik met Kerry afgelopen weekend heb afgesproken. is dat Assad zo snel mogelijk binnen een week een overzicht geeft... van wat die aan chemische wapens heeft en waar die liggen. Nou, vervolgens moet de organisatie tegen chemische wapens, de OPCW... gaan bekijken hoe, dat, hoe ze daar inspecteurs krijgen, hoe het weg moet... hoe het allemaal praktisch geregeld moet worden. En dan bij media volgend jaar moet het of Syrië uit zijn of vernietigd zijn. Degene, zegt Lavrov, die meteen beginnen met gewapend ingrijpen... die hebben uh, of niet goed gelezen wat wij hebben afgesproken... wat ik met, met Carrie heb afgesproken... of ze hebben het gewoon niet willen zien. En David-Jan, als ik jou zo hoor... Uh, ik weet niet wiens schuld het is... maar dat klinkt alsof dan die vertraging gaat ontstaan... Uh, waar iedereen zo ongeveer waarschuwde van als je deze route ingaat... dan gaat er de komende tijd niks gebeuren. Nou, daar lijkt het inderdaad een beetje op. Hoewel er natuurlijk wel hele duidelijke deadlines zijn afgesproken. Binnen een week moet Assad overzicht hebben gegeven. Dan moet in november die inspecteurs er zijn... en half volgend jaar moet de spul of vernietigd of uit Syrië weg zijn. Daar is in, in principe niet zoveel onduidelijkheid over. Alleen ja, de vraag is van hoe ga je nu Assad onder druk zetten? Doet hij het uit zichzelf? Moet je hem geloven op zijn mooie blauwe of bruine ogen, denk ik? Of ja, heb je daar toch een stok achter de deur voor nodig? Nou, en daar, daar zijn ze het niet over eens. Uh, er, er is nog iets dat gaat meer over de toekomst van Syrië. Er moet een vredesconferentie komen. Zitten de Russen en de Amerikanen wat die conferentie betreft wel op een lijn? Nou, Ze zitten op één lijn voor zover het gaat om het organiseren van zo'n conferentie. Ze zijn het er allebei wel over eens. En dat zijn uh, Kerry en Lavrov ook overeengekomen... Dat zo'n conferentie er moet komen. Alleen de vraag is wie gaan er aan tafel zitten en hoe krijg je ze daar? Kijk, uh, Rusland vindt dat alle partijen daar moeten zitten, uh, plus een, een, pa een paar buurlanden en de Verenigde Staten en Rusland. Uh, de oppositie, Syrische oppositie, althans een deel daarvan, heeft gezegd: wij komen niet. We zien daar helemaal niks in om met Assad aan tafel te gaan zitten. Die tijd is, uh, is al lang voorbij. En uh, Lavrov, die zegt nu van misschien moeten de Amerikanen, misschien moet het Westen... eens een keer wat minder lief vragen aan de oppositie uh, of ze willen komen... maar moeten ze gewoon zeggen, jullie moeten komen. Jullie, moet, jullie worden gedwongen om te komen. Ja, nu is er ook nog een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Gaat dat nog schot in de zaak brengen, denk je? Hoe, hoe gaat dit nu verder in deze discussie? Um, nou ja, het hangt er een beetje vanaf wat, uh, wat Washington, Londen en, uh, en Parijs doen. Komen ze met een, uh, een resolutie waarin zeg maar, met geweld wordt gedreigd... als Assad zich niet aan de afspraken houdt... dan is de kans heel groot, als dat op korte termijn gebeurt... dat Rusland daarvoor gaat liggen met een veto. Ja, en dan is eigenlijk de hele deal de deal van tafel. Um, ik weet niet precies hoe hard ze, ze uh, van plan zijn dat te spelen... maar Rusland is wat dat betreft in ieder geval duidelijk... Uh, wij willen op dit moment geen resolutie met uh, geweldsdreiging erin. David-Jan Godfroy was dat vanuit Moskou. De komende uren gaat dat spelen in New York bij de VN-veiligheidsraad. De politieke onrust bij de VVD in Roermond duurt voort. Senator en oud-wethouder Jos van Rijs... staat uiteindelijk niet op de kieslijst van de VVD. Zo werd vanmiddag duidelijk. Hij overweegt nu met een eigen partij mee te doen... aan de gemeenteraadsverkiezingen. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is in Roermond. Uh, Jeroen, ja, stel, daar ben ik weer. Ja, ben je weer? was je al eerder vanwege deze ja. zaak. Nu weer ontwikkelingen, ja, want, want niet bij de VVD op de lijst. Wat heeft zich de afgelopen dagen uh, afgespeeld? Nou, wat we hebben gezien is natuurlijk... dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen uh, Jos van Rij... en daarover heeft uh, premier Rutte uh, en, en ook Melanie Schultz-Verhagen... die hebben daar een, een interview over afgegeven. Die hebben daar iets over gezegd. Die hebben gezegd, uh, naar aanleiding van integriteitsregels binnen de VVD... waren het beter als Jos van Rij zich niet opnieuw op die lijst laat zetten... Uh, want dat is niet goed voor de partij. En toen, uh, ja, Van Rij is daar verbolgen over geraakt. Die heeft daar, uh, ja, die heeft daar vervolgens het weekend over nagedacht. Gedacht. En die heeft samen met Drey Peters en een aantal anderen van, van de VVD-fractie... want er gaan er meer verdwijnen uit die fractie... hebben ze geconcludeerd, uh, wij stappen uit, uit de partij. Ja, en wat kan dat betekenen voor de VVD in Roermond? Nou, redelijk veel, want de VVD hier in Roermond... was niet zo'n hele grote partij tot 1998. Sindsdien gaat het hartstikke goed. Uh, steeds uh, winnen ze de verkiezingen. Een derde van, uh, van het aantal stemmen, meer dan 30 procent. Uh, en Van Rij was een van die eerste VVD'ers. Dat waren drie, uh, drie mensen in dat tijd, in 1998. Die zijn gefuseerd toen met een partij, uh, uh, Democraten Roermond. De partij van Dree Peters. En dat was een beetje een atypische uh, fusie omdat die Democraten Roermond, dat waren niet van die blazerjongens, Dat waren echte volksjongens die echt in de, in de volkswijken uh, hun aanhang hadden. Nou, daardoor is die VVD groot geworden. Als we nou zoveel uit die partij gaan stappen... dan kan dat dus heel grote betekenis hebben voor de VVD hier. Ja, vanavond is er een algemene ledenvergadering he, van de partijvergadering. Ja. Nou ja... De... Dat is een vergadering waar uh, de groslijst wordt vastgesteld voor de, voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. En daar zal dus duidelijk worden welke leden, hoeveel leden er uiteindelijk uh, de pijpen maar te geven. En zeggen wij, uh, wij hebben het gezien met de VVD, wij beginnen onze eigen partij. Jeroen de Jager, na dus uh, Dree Peters en oud-senator en oud-wethouder Jos van Rij. Later meer vanuit Roermond. Vier havenwerkers en vijf handlangers stonden vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. Zij worden ervan verdacht dat ze mee hebben geholpen met het smokkelen van drugs. Het leek een eenvoudig klusje voor deze mensen. Voor 70.000 euro per man hoefden ze alleen een paar sporttassen buiten de terminal te smokkelen. Maar Hendrik Willem Hofster is duidelijk iets misgegaan. Ja, er ging veel mis, Lucella. Dat zijn medewerkers van containeroverslagbedrijf ECT die op de Delta Terminal op uh, de Maasvlak te werken. Nou, die zijn benaderd door twee Turken. En wat ze moesten doen is portassen uit een container met cacaobonen uit Panama halen en die dan door de beveiliging krijgen. Nou, de politie die hield ze al wat langer in de gaten. Hadden ook uh, taps geplaatst, konden de telefoongesprekken afluisteren. En toen hoorden ze ineens, onze vriendin is aangekomen, je kunt het ophalen. Toen wisten ze eigenlijk al wel hoe laat het was. De drugs zijn op zee van boord gehaald uh, op dat schip dus vanuit Panama. De pakketjes die in de sporttassen lagen, die zijn vervangen door dummies, NIP pakketjes dus. En die tassen zijn ingesmeerd met DNA-gel, zodat je kunt zien wie er aan die tassen heeft gezeten. Een aantal van de verdachten is op hete daad betrapt. En uh, door die DNA-gel konden ze dus ook zien wie dat was. Nou, 188 kilo cocaïne zat er in straatwaarde, zo'n 6 miljoen euro. Nou ja, en dus negen verdachten vandaag voor de rechter. Ja, en die manier van smokkelen en, en opsporen ook, gebeurt dat vaker zo? Ja, dat is eigenlijk wel een nieuwe trend, zeggen politie en justitie. Vroeger ging dat in grote hoeveelheden in bijvoorbeeld scheepsmotoren of grote katrollen. En dat kwam dan in één keer de haven binnen. En als het dan werd gepakt of onderschept, dan was je ook in één keer die drugs kwijt. Tegenwoordig zijn het veel kleinere hoeveelheden die in tassen, sporttassen voornamelijk worden gedaan. Die gaan gewoon mee in de container, maar dan moet je dus wel iemand hebben die ze dus uit die container haalt. Naar nou, de eerste zes maanden van 2013 zijn er bijna dertig van dit soort transporten in de Rotterdamse haven onderschept. En dat is eigenlijk evenveel als in heel 2012, dus het jaar daarvoor. En er zijn dus kennelijk mensen in de haven te vinden die daaraan mee willen werken. Daar, daar zit wel een lek. Ja, 70.000 euro, dat uh, lijkt me wel voldoende om sommige mensen van die havenwerkers te overtuigen. Volgens de vakbonden worden de terminalmedewerkers ook regelmatig benaderd voor dit soort klusjes. En zeker mensen met schulden of mensen met problemen, die zijn er misschien wat vatbaarder voor. De verdachten van vandaag waren eigenlijk allemaal hele... Ja, normale types uit de buurt van uh, Rotterdam, Rokanje, Oostvoorne, Hellevoetsluis. Met best goede salaris. Hè, want zo iemand op een terminal verdient toch 50.000 euro per jaar. Dus ze zitten niet in geldnood. Um, en ja, ze beroepen zich allemaal eigenlijk op een uitzondering na op uh, zwijgrecht. Dus Heel uh, veel van die, uh, ja van wat erachter zit, dat hebben we niet uh, gehoord vandaag. En weet je wat de werknemers eraan doen? Om te zorgen dat, dat uh, de werkgevers, dat deze werknemers uh, die, die verleiding kunnen weerstaan? Want het is natuurlijk ook een slechte reclame voor deze bedrijven in de haven. Ja, ze balen er natuurlijk ontzettend van. Het imago van het bedrijf staat op het spel, van de haven staat op het spel. Daarom wordt er ook flink samengewerkt nu uh, eigenlijk voor het eerst. Uh, de invoering van een biometrisch veiligheidspaspoort staat hoog op de agenda. Gaat dit jaar ook echt van start. Er worden veel meer camera's nog in de haven opgehangen. Er zijn informatiebijeenkomsten voor havenwerkers. Trap er niet in, zeggen ze daar. Uh, je kan misschien makkelijk snel geld verdienen... maar daarna zit je ook voor altijd aan die drugshandelaren vast... Ontslag, hoge celstraffen en dat, uh, en dat soort zaken kan allemaal op je pad komen. Ja, het bizarre blijft alleen, en dat zag je vandaag ook weer, dat alleen de kleine vissen worden gepakt. En ja, die grote criminelen die dus zo'n drugsmokkel uh, organiseren, ja, die zijn dan onvindbaar. De Henrik Willem Hofse u vanuit Rotterdam. Dan de verkeersinformatie. Goedemiddag René Passet. Goedemiddag. Het valt reuze mee met de avondspits. Met maar 11 files, uh, amper 30 kilometer... zitten we op de helft van wat er hoort staan op dit tijdstip. De meeste dagelijkse files vinden we, zoals wel vaker, rond Rotterdam. Eigenlijk valt er maar eentje op. Op de A9 stond eventjes een paardentrailer... met pech op de rijbaan van Amstelveen naar Alkmaar. Hij is vrij snel weggeholpen, maar bij Akersloot staat nog 4 kilometer file. Het is uh, precies kwart voor vijf. Er zit beweging in het wrak van het cruiseschip Costa Concordia. Dit schip strandde ruim anderhalf jaar geleden... bij het Italiaanse eilandje Giglio. Daar kwamen toen dertig mensen om het leven... en twee mensen worden nog steeds vermist. Wiertkoops is deskundig op het gebied van veiligheidsmanagement op het water. Goedemiddag... Goedemiddag. Ja, u heeft ook de beelden neem ik aan wel gezien hè, vandaag waar ze mee bezig zijn. Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar alles wat er op zee gebeurt met ongevallen met schepen. Ja, en wat een operatie. Ik weet niet hoeveel kranen er wel niet bij komen kijken, maar heel veel. Ja, het is niet alleen de kranen die erbij komen kijken... maar men heeft al 500 miljoen euro besteed aan deze hele operatie. Dus het is niet alleen de kranen... maar het geld wat er aan dit soort operaties besteed moet worden... om het succesvol te maken, is enorm. Ja, En, en hoe verloopt het tot nu toe? Wat is uw indruk als u naar die beelden kijkt? Als ik naar die beelden kijk, dan er zit schot in. De ene kant is al een meter verschoven... dus dat betekent dat hij aan één kant los van de onderliggende grond is. En uh, dat is het eerste. Dus er zit beweging in... En dat is een heel ja, want wat ze proberen is hem van van op de zij omhoog te trekken, langzaam. Ja, maar wat men gedaan heeft, men heeft aan de zijkant heeft men allemaal ballast neergezet om de stabiliteit van het schip dat die duidelijk makkelijker overhaalt. Dan probeert men hem recht op te trekken. En op het moment dat hij rechtop is, dan staat hij op een soort platform. Dat heeft men helemaal uh, gemaakt voordat men aan deze operatie begon. Dus dat platform, daar wordt hij op neergezet. En als hij één keer op dat platform zit... dan gaat men aan de andere kant ook allemaal ballasttanks maken. En die ballasttanks die zijn allemaal gevuld met water. En op het moment dat men het schip wil laten drijven... wordt er lucht in die ballasttank gepompt. Waardoor zeg maar, het schip door de lucht in die ballasttanks omhoog komt. En uh, ja, dat is een hele operatie waar, nee best nog wel wat mis kan gaan. Want, want wat zijn de kritische momenten in, in dit hele proces? Nou, Het eerste kritische moment is uh, als het schip rechtop getrokken wordt... dat het niet breekt. Want het is een schip wat al sinds 13 januari 2012 in het water ligt. Dus uh, corrosie en al dat soort dingen speelt een rol. Uh, een schip wat op de kant ligt is altijd uh, vrij instabiel. Dus dat uh, gebeuren wel vaker uh, dingen mee, dat die breekt en dergelijke. Uh, nou, dat is het eerste dat die breekt, dat, dat is het voornaamste. Maar het, het omhoog hijsen, dat is ook nog een hele operatie. Want je uh, moet niet denken dat het schip één keer rechtop staat... dat de operatie voorbij is. Dan moet men het omhoog brengen. Maar dat betekent eerst dat men allemaal ballast tanks... dat zijn hele grote tanken aan de zijkant van het schip moet maken. En dan pas kan de, uh, dat schip drijvend gemaakt worden. Dus dan praat je nog zeker over een aantal weken. Ja, en dat zijn Amerikanen en Italianen volgens mij die dit uh, doen. Is, is die techniek eerder toegepast om een schip op deze manier... Recht op te zetten en, en hopelijk goed naar de kant te krijgen? Ja, men heeft dit eerder gedaan en dat is, heeft Smit en Wijsmuller... dat soort firma's uit Nederland... die kunnen dit soort operaties ook heel goed doen. En die hebben dat met de Herald Free of Enterprise... hebben ze het ook al een keer gedaan voor, eh, voor Zoutbrugge. En wie betaalt dat eigenlijk? Ik weet niet of u dat weet hoor... maar 500 nee, nee, nee. miljoen, wie, wie, bij wie komt die rekening terecht? Nou, nou, dat is het grote probleem. En daar houden wij ook op 14 november in, in Den Helder een symposium over. Oh. Een van de grote problemen bij berging is wie betaalt dat? En wij hebben in Nederland ook verschillende bergingsoperaties gehad... waar de belastingbetaler een groot deel van de bergingskosten moest betalen. Nou, en, en gebeurt dat in Italië ook, weet u dat? Eh, nou, 500 miljoen is een enorm bedrag. En eh, ik, ik ben bang dat de verzekering daar maar een deel van betaalt. Maar ik... Ik weet het niet exact, maar ik weet van Nederland... dat we verschillende bergingsoperaties hebben gehad... waar de helft van de belastingbetaler moest komen. Ja, en het schip laten liggen was in dit geval geen optie... Nee, er zitten in het schip er zit allerlei metalen... er zitten allemaal gevaarlijke stoffen. Als het lang in het milieu blijft liggen... dan zitten er zit altijd nog olierestantjes in. Dus nee, het schip moet er eigenlijk wel weg. En als je keek naar het deel wat boven water is gekomen... Dat, dat is helemaal bruin. Ik neem aan dat dat, dat, dat roest is. Wat was uw indruk van het de deel van het schip dat onder water lag... wat nu boven water is? Nou, wat ik gezien heb en gehoord heb... want ik heb het niet met eigen ogen gezien... is dat de zijkant behoorlijk beschadigd was. En, en dat kan ook nog... een een belangrijk iets zijn dat dat schip straks heel moeilijk drijvend te krijgen is. Dus dat zijn allemaal stappen die, nog, uh, uh, ja, die we moeten afwachten. En kunt u inschatten wanneer dat moment is dat het rechtop staat? Hoe lang dat nog duurt? recht de rechtopstaan denk ik dat dat binnen een aantal uren. Men schat het tien tot twaalf uur. En men heeft drie uur vertraging gehad. Dus dat zal in de loop van de avond moeten zijn. Goed. En wel bij daglicht, denk ik. En, en, nog. Ik, ik neem aan dat ze dit soort operaties alleen bij daglicht doen. En ook een heel belangrijk punt. is: Er zitten nog twee, twee mensen die vermist zijn. En dat zal ook iets zijn waar men heel snel naar wil kijken. Zeker. Voor de nabestaanden natuurlijk uh, zeer belangrijk. Ja. Wij volgen die operatie met u. Dank uh, voor uw uh, commentaar halverwege. Weerkoop. dank u wel. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Tot ziens. Dan komen we bij Gerrit Hiemstra. Gerrit, het weer. Uh, morgen Prinsjesdag natuurlijk. Wat krijgen we voor Prinsjesdag? Nou, ik denk dat het weer vergelijkbaar is met dat van vandaag. Dus dat betekent dat af en toe de zon schijnt, maar dat er ook geregeld buien overtrekken. Uh, dat is trouwens op dit moment het geval. Er komen nog heel wat aan vanaf de Noordzee. Morgen denk ik ook, morgen op Prinsjesdag, zeker in de buurt van Den Haag, uh, zullen er ook wel wat buien overtrekken morgenochtend. Het is ook koud, met temperaturen van zo'n 13, 14 graden. Dus ja, mensen die daar langs de kant willen gaan staan... die. Uh, Even een goede jas ik, uh, meenemen ja, en een paraplu. Zeker, lijkt me heel verstandig. En dan uh, komt er morgenavond ook nog een uh, ja, regengebied... vooral boven de zuidelijke helft van het land te liggen. Dat levert uiteraard regen op. En dat trekt dan in de loop van de avond en nacht... over het zuiden van het land naar het oosten toe. Nou, Dan blijft het na morgen nog een tijdje wisselvallig. En ook nog, uh, nog steeds vrij koel qua temperatuur. Zo'n 15, 16 graden. En normaal zouden we nu op zo'n 19 graden moeten zitten. Maar na, uh, daarna dus na... Donderdag heb ik het dan over. Dan knapt het weer op. En dan gaan ook de temperaturen wat omhoog. In het weekend waarschijnlijk zo'n 18 graden. De buien worden minder. En ook de wind wordt duidelijk minder. Dus ja, dan knapt het weer toch duidelijk op. Goed. En houden we dat een tijdje of is dat uh, te vroeg ja, om dat te vragen? Nou, er dat, dat, uh, komt er een hoger drukgebied. Uh, zo'n beetje boven ons hoofd te liggen lijkt het. En uh, nou, ja, dat zou het best wel eens eventjes uh, vol kunnen houden. Gert de was dat met het weer... Van half vijf tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. plan. One day edit Carol Emerald hoorde u. Wie niet tot die rijtour van morgen kon wachten op Prinsjesdag, of hij zin had om de longen uit het lijf te schreeuwen, was vandaag welkom op het strand van Scheveningen. Want daar oefende traditiegetrouw de dag voor Prinsjesdag de ruiters en de paarden van de cavalerie ere-escorten. En morgen toch niet zo gek Streeuwen? hè? Nee hoor, dat is voor de En u mag behalve alle fluitjes en krijgsen, mag u natuurlijk ook gewoon applaudisseren, dames en heren. Voor de herriemakers is het een wedstrijd wie het beste de paarden kan verstoren. Schoolkinderen. De muzikanten. En de militairen die losse vlodder schieten. En het doel van de oefening is om de paarden en de ruiters te laten wennen. Aan het lawaai waaraan ze morgen zullen worden blootgesteld. En voor de ruiters Want en voor de paarden, paarden is het een gebeuren, afvalrace. Zijn. Nou ja, er rijden er morgen 59 mee en we zijn met 80. Hai! Ze moeten echt hun best doen. Ze dus moeten enorm hun best doen. Zowel paarden als ruiters. Want het zijn allemaal voor de duidelijkheid geen professionals hè? Nee, het is een mix van beroepsmilitairen en reservisten. En het zijn allemaal particuliere paarden die voor dit doel getraind worden. Heikeblauw Blauw van de Cavalerie Ere Escort. Gaat het wel goed, want ze lopen niet allemaal even keurig uh, in het klit. Nee hoor, maar dat is geen probleem. Zolang ze niet in uh, gelop naar de Helder verdwijnen, dan uh, maken wij ons geen zorgen. Nee, maar netjes op een rij, dat lukt ook niet steeds altijd. hè? Nee, dat hoeft ook niet. Kijk, een beetje steken is niet erg en ze blijven er allemaal netjes op zitten, dus uh, we maken ons helemaal geen zorgen. je uh, bent de juist. Ja. Jaar... En u vertelt ze het hele jaar stil, stil, stil, stil zijn. En dan mogen ze lawaai maken. Zoveel mogelijk zelfs. Ja. Het is echt verschrikkelijk! Ja, we willen op alles voorbereid zijn. Dus uh, gillende kinderen helpt dan heel erg. Die zijn het ergste? Ja, die zijn van paarden. Dat <lacht> is wel de ergste. Zo'n hoop gegil. U Je hoorde een verslag van Matthijs van de Wiel. De paarden zijn daar in ieder geval aan gewend voor morgen. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Daarna in het Radio 1 journaal meer over een schietpartij... op een marinebasis in Washington. Daar zijn mensen bij om het leven gekomen. De schutter heeft zich nu ergens verstopt in een van de gebouwen. En de politie zijn, is daar natuurlijk uh, volop naar op zoek. We zijn zo terug. Werkdag, BNN Today. Draaien. Ik het heb was... het nog niet gehoord. Ja, nee? nee? Nou, dan gaan we hem nu uh, primeur. Ah, ja. S'avonds om is half negen op Radio 1. De vrouw heeft een enorme voorkeur voor zwarte mannen, gouden tanden... en, en andere cliché dingen uit de Ach. zwarte cultuur. Luister en kijk mee op radio1.nl. Dit moet gewoon kunnen. Anouk is Anouk. <laughs> Zijn er iemand dat het nee, niet komt dan kan? Nee, maar het moet nu eens ophouden. Het nieuws van alle kanten. Dus dat moet gewoon ophouden.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 En die vinden we voor u. Want met onze resultaatmethode krijgt u altijd de beste kandidaat. Dus niks toeval. Ga naar tempo slash professionals. Wie pakt agressie in de oudere zorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk? Ik ben Anita Witsier en ik vind alle zorgmedewerkers bijzonder. Maar sommigen springen eruit omdat zij iets extra's betekenen voor de zorg. Samen met IZZ ben ik naar deze mensen op zoek. Eén van hen wordt Mooi Mens 2013. Kan jij iemand met een bijzonder project of eigen initiatief? Meld dan voor 25 september jouw mooie mens aan op izz.nl Izz. Zorg voor de zorg.